Middernacht, het begin van zaterdag 14 september. Helene Ekker met het NOS-journaal. In een woonwijk, woonwijk in Almere zijn bij een vechtpartij vijf mensen neergestoken. De vijf zijn allemaal aangehouden en met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeert niemand in levensgevaar. Het is volgens de politie op dit moment niet duidelijk wie wie heeft neergestoken... en wat de aanleiding voor de steekpartij was. De gesprekken tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van de VS en Rusland over Syrië zijn volgens waarnemers in een beslissende fase beland. In Genève onderhandelen de ministers Kerry en Lavrov al twee dagen over de vraag hoe en wanneer de chemische wapens van Syrië onder internationale controle gebracht moeten worden. Er wordt vannacht verder gepraat wat er volgens waarnemers op duidt dat een akkoord dichtbij is. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon had zijn felle kritiek op de Syrische president Assad kamers willen houden. Ban zei in een VN-vergadering dat Assad vele misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. Hij dacht dat er niets werd opgenomen, maar de camera's in de vergaderzaal draaiden wel. De Surinaamse president Desi Bouterse stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het presidentschap. Dat zei hij vanavond op de Surinaamse staatsradio. De volgende verkiezingen zijn in 2015. Eerder had Bouterse gezegd dat hij maar één termijn president zou blijven. Dat had hij naar eigen zeggen met zijn gezin afgesproken. Op de radio zei hij toestemming te hebben gekregen van zijn vrouw voor nog een termijn. En de PvdA is vanavond op drie plaatsen in Nederland in debat gegaan. Met de achterban over de aanschaf van het JSF-gevechtsvliegtuig en de toekomst van de krijgsmacht. In Hogeveen, Den Haag en Eindhoven konden de PvdA-leden vragen stellen en hun mening geven. Er kwamen tientallen leden op het debat af met sterk uiteenlopende meningen. Dan nog het weer, vannacht bewolkt met soms nog wat regen. Morgen ook regen, vooral in het noordwesten. Later in het westen enkele opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Nieuws. Dit is Radio 1 en CRV. Kasa Luna, Klaas Drupsteen. Goedenacht, het is sinds een paar minuten zaterdag 14 september... en dat is de dag van de democratie. Overigens uh, is in Den Haag nu ook net de nacht van de dictatuur afgelopen. Schrik dat de nacht eigenlijk gaat beginnen... maar in Den Haag is die dus al afgelopen. Maar dat was de nacht van de dictatuur. En beide, zowel die dag van de democratie als de nacht van de dictatuur... Uh, zijn in het leven geroepen om stil te staan... bij de betekenis van democratie en rechtsstaat. En dat gebeurt dan net na een dag waarop in trouw de uitkomsten van een onderzoek... naar de emotionele staat van de Nederlandse kiezer werden gepubliceerd. Uit dat onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlanders behoefte hebben aan een sterke leider. Zelfs als dat een beetje ten koste gaat van de democratie. Kortom, reden genoeg om ook in Casa Luna stil te staan bij democratie in het algemeen... en die van Nederland in het bijzonder. En dat doe ik samen met SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Hartelijk welkom. Ja. Dank je wel. Jasper, als jij nou morgen wakker wordt... en je nou, eigenlijk is dat al vandaag, want het is al begonnen die dag... Maar en je realiseert je als je wakker wordt dat het de dag van de democratie is... met welk gevoel stap je dan uit bed? Um, dat, um, dat democratie iets is wat, je, wat heel gewoon lijkt... maar waar je ontzettend blij mee moet zijn... want het is echt vele malen prettiger dan een dictatuur, geloof me... En, uh, maar het vergt onderhoud. Want er zijn ontzettend veel klachten over democratie. D dit is niet echt een gevoel hè, wat je nu beschrijft. Het is oh. meer een mening. Maar denk je dan van mooi dat we die dag hebben? Of nee, nee, nee. Maar dat, ja, nee dat, daar ben ik inderdaad te nuchter voor. Ja. We hebben al heel veel dagen van. Uh, maar um, democratie is wel iets wat je moet koesteren. En nu wij het er zo over hebben gehad, zal ik dat ongetwijfeld morgenochtend zo denken. Ja, waarschijnlijk. Want dan hebben we natuurlijk twee uur lang uitgebreid gepraat over die democratie... want Jasper van Dijk blijft tot twee uur vannacht. Meer informatie over dit programma... en alle andere afleveringen van Casa Luna... is te vinden op de website radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook alweer terugluisteren. U kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief En we hebben ook nog een Facebook-site. Ga je eigenlijk iets doen aan die dag van de democratie? Want uh, allerlei lokale initiatiefjes worden uh, ontplooit. Uh, hier en daar gaat ook een Kamerlid spreken, zag ik. Ga je zelf ook nog wat doen? Ik ga morgen iets anders doen. Uh, ik ga een boekje in ontvangst nemen uh, uh, bij mijn voormalige Chris... Dat is in Utrecht. Jouw voormalige crash? Mijn voormalige crash. Waar je opgezeten vroeger? Waar ik zelf op heb gezeten. Die mensen hadden mij benaderd. En die zeiden, Jasper, vind jij het leuk? Wij bestaan nu 40 jaar. Morgen. Uh -huh. En uh, we, willen, uh, we hebben een boekje gemaakt over onze crash. En we willen het aan jou aanbieden omdat je kamerlid bent. Uh, mijn vader gaat komen, mijn zus gaat komen. Uh, het wordt een familiedag. Het wordt een familiedag. En geen dag van de democratie. Nee, dat is waar. Maar het, gaat wel, het is wel politiek. Want het gaat natuurlijk wel ook over kinderopvang en <laughs> uh, ja, de benauwde situatie daarbinnen. Ik begrijp het. Goed, uh, vandaag publiceerde Trouw die resultaten van dat onderzoek dat de Vrije Universiteit heeft uitgevoerd. Het was een samenwerkingsverband. Uh, we gaan nu even luisteren naar politicoloog André Krauwel van de VU, van de Vrije Universiteit dus. En het gaat dan over een deel van dat onderzoek. Nou, Nederland... Leidt echt aan een, aan, een, aan een sociale psychose, want ze zijn niet meer blij en ook niet meer hoopvol. En dat is wel in zo'n crisis dat wel, wel uh, ja, slecht natuurlijk voor een land. Hè. Als, als een bevolking een beetje collectief depressief wordt natuurlijk... en ook er geen uitweg meer ziet, denkt dat die crisis in de zuidelijke landen gaat overslaan... dan wordt het natuurlijk langzamerhand wel problematisch. Wat we wel ziet is dat een, een deel van uh, de bevolking heel erg walgt van wat er aan de hand is. En die stemmen vooral de protestpartijen. dan moet u denken aan de SP, maar ook de PVV, maar ook de Partijen voor de Dieren. Ja, André Krauwel was dat. Had het over collectieve depressiviteit, over walging. Steeds meer kiezers in Nederland zijn boos op de politiek. En dat geldt dus vooral voor aanhangers van de zogenaamde protestpartijen, waartoe de SP gerekend wordt. Wat vind je daarvan, die boosheid onder jouw kiezers? Nou, ten eerste vind ik de, de benaming protestpartij. Uh, dat, doet, uh, dat vind ik geen goede kwalificatie. Zeker niet voor een wetenschapper die André Krauwel pretendeert te zijn. Maar dat terzijde. Um, die ja, worden ja. daar nou eenmaal vaak toegerekend? Um, ja, maar je kunt daar een hele discussie over voeren. Ik ja. vind in ieder geval dat de SP een, uh, een serieuze partij is... die uh, plannen heeft voor Nederland. En dat zijn andere plannen dan de regering ja. heeft. Uh, dat maar, zal iedere partij van zichzelf zeggen. Maar goed, laten we dat nou, even. nou, wacht even. Er zijn partijen als D66... die willen geloof ik toetreden tot het kabinet. Dus dat is een heel ander. Nee, maar oppositie. die hebben ook plannen voor Nederland. Ja, maar die lijken heel erg op die van het kabinet. En ja. de SP heeft misschien iets radicaal andere plannen... dan het kabinet. Maar om dat te reduceren tot een protestpartij... Ja. Ik heb niks tegen protesten overigens. Maar het is toch een beetje het in de, in de hoek zetten. En... Maar goed, De, de, de, de, de wordt... Er wordt vaker een aantal partijen tot die protestpartij gerekend. En uh, laat het nou net die partijen zijn waar de aanhangers uh, nogal negatief zijn. En heel boos op de politiek. Is dat iets wat je kunt begrijpen? Dat mensen zo boos worden op politici? Zeker, zeker. Want, uh, ja, kijk, dit kabinet wat wij nu hebben... Is, geeft natuurlijk veel aanleiding om boos op te zijn. Niet alleen politiek inhoudelijk, de bezuinigingen die ze doen. Ja, maar doen. ik heb niet het gevoel dat ze alleen op de regering boos zijn. Gewoon op alle parlementariërs. Ja, maar dat wordt wel versterkt natuurlijk door uh, het feit dat uh, als jij gaat kiezen bij de verkiezingen op een partij, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, en die zegt we willen graag dit, of een partij als de VVD, we willen graag dat, rechtsbeleid of linksbeleid, en ze krijgen een mengelmoes, want die twee partijen gaan bij elkaar zitten, waardoor het onduidelijk wordt wat die regering pre precies doet, ja dan krijg je dus dat mensen op de markt gaan zeggen het zijn maar een stelletje klets. Kousen. Want uh, Samson zei voor de verkiezingen dit en hij doet nu dat. Ja, hij wilde geen JSF, maar ja. nu wil hij wel een JSF. En dat is denk ik heel frustrerend en terecht voor veel mensen op straat. En die denken, ja, ze doen maar wat daar in Den Haag. Maar hoe zou dat dan anders moeten? Want er is geen partij in Nederland, de grootste. Nee, maar je kunt natuurlijk wel zeggen, uh, je kunt je verlies nemen... Bij bepaalde punten. Uh, en, en als je dus in een coalitie gaat zitten, dan kun je zeggen, nou, dit, dit, dit hebben we verloren en uh, dit hebben we binnengehaald. Ja, maar, maar dat doen ze toch? Nou, dat doen ze helemaal niet. Want wat, wat mij steeds opvalt, is dan dat bijvoorbeeld, ja dit is toch een goed voorbeeld. De JSF, het speelt nu, dat de partij van daarbij dat dan gaat zitten verdedigen. Van ja, maar we moeten toch een vliegtuig hebben en het budget stond al vast. En uh, uh, we, za we, za we, za we zaten er al zo lang in. Dus we moeten gewoon zeggen, dit punt hebben wij verloren, andere punten hebben wij gewonnen. Yeah dat is wel waar het mee begon. Niet overal een compromis sluiten, maar juist een beetje de boel verdelen. Dat was een poging die ze deden, het uitruilen van die zaken. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. En ja, je ziet nu toch echt een zwabberend kabinet dat alle kanten op gaat. En ik kan me heel goed Nu ga je heel erg op dat beleid in, dat snap ik wel, want je zit in de oppositie. Maar over politici wordt heel vaak gezegd. Dat zijn stelletje types die alleen maar de waan van de dag volgen, die maar wat roepen. En er staat wat in de krant en ze gaan erop een Kamervraag overstellen. Ze worden niet meer serieus genoemd. Vroeger was het Kamerlidmaatschap iets dat respect afdwong. En nu walgt men van Kamerleden. Ook mm -hmm. van Kamerleden. Um, ja, ik vind het iets te veel alles over één kam smeren. Al klopt het dat dat dus snel wordt gezegd. Maar het is, laten we nou iemand nemen als Geert Wilders. Dat is niet mijn vriend. Maar dat is een geheel ander soort politicus... dan een, uh, iemand als uh, Lodewijk Asscher. Uh, dus dan wordt er door mensen, als je wat verder praat, uh, volgens mij wel verschil gemaakt. En ik weet niet hoe zinvol het is om te blijven zeggen, het is allemaal niets. Uh, als je ziet dat maar, wel... Wat bedoel je ermee? Uh, Wilders is iemand anders dan Ascher? Nou, als, je, als er wordt gezegd bijvoorbeeld van, ja die politici die draaien, of die uh, liegen, of die zeggen niet wat ze vinden. Nou, je kan veel zeggen van Wilders, maar hij zegt wel vaak wat hij vindt. En als je niet? Nee, als je vind ik een heel ander verhaal. Dat is namelijk een minister, en die moet dus weer allerlei stroperige compromissen verdedigen ja. zonder daar duidelijk over te zijn. Maar goed, er zijn heel veel kamerleden die vooral hun best doen om op tv te komen of op de radio, die voortdurend van alles roepen en voortdurend uh, de de telegraaf erbij pakken en daar dan weer een kamervraag over stellen. En dat um, is niet iets dat heel erg gerespecteerd wordt door veel kiezers. En dat geldt voor veel meer kamerleden en niet alleen voor ministers. Ja. Nou, dat is, Het is wel waar dat er inderdaad een uh, lastig huwelijk is... tussen media en politiek. Want media wil graag uh, nieuws hebben van politici. En politici willen graag in het nieuws zijn. Ja. Dat dus klinkt elkaar... als een hele goede... Een goede deal. Een goede bondgenootschap. Ja, maar als dus een journalist tegen een kamerlid zegt van... Uh, Goh, ik wil morgen iets schrijven over een bepaalde misstand in een ziekenhuis. Uh, als jij daar nou kamervragen over stelt... dan, uh, dan ga ik je noemen. Dat is misschien iets wat te vaak gebeurt. Dat gebeurt vaak? Dat gebeurt heel vaak. Dus dan zijn het de politici die uiteindelijk de vragen stellen? De politici stellen de vragen. Sorry, de, de, de journalisten die uiteindelijk de vragen stellen? Ja, uh, dat blijkt ook, in ook de uit Kamer. onderzoek. Ook in de Kamer? Het blijkt ook uit onderzoek dat 80, 90 procent van de Kamervragen... is gebaseerd op mediaberichten. Nou is dat op zich niet heel, heel verkeerd. Want een krant, een journalist, kan een onthulling doen. En als dat een onthulling... Een, een werkelijk zinnige onthulling is over misstanden in ja. het onderwijs of in de zorg, dan moet jij daar als politicus maar iets daar mee doen. Maar daar wordt nou vaak over getwijfeld en de, het idee bestaat dat vroeger uh, politici meer hun eigen verhaal vertelden en hun eigen plan trokken en dat ze nu alleen nog maar de artikeltjes in de krant volgen. Nou weet je. Ik vind dat je gelijk hebt. Dat uh, politici erg uh, gejaagd zijn. Het is inderdaad waar. dat Je wil als eerste bij die microfoon staan. In de, in de Tweede Kamer. Als we de agenda vaststellen. Als we kamervragen stellen. Het is, in die zin zit er dus ook echt gewoon een wedstrijdelement in. Je wil een debat aanvragen. Om als eerste te zijn. En wat krijg je? Je krijgt dus een hele stroom aan debatten. Die worden aangevraagd. En niemand buiten op straat. Die weet meer waar het over gaat ja. in Den Haag. En ik vind dat je daar wel. Wat zorgvuldiging zou kunnen zijn. Ja, trek jij je persoonlijk dat gebrek aan respect voor politici aan? Ja. Ik vind dat uh, inderdaad niet goed. Uh, want uh, je moet als politicus natuurlijk wel een zekere. Ja, je moet, het, het is wel goed als je serieus wordt genomen. Als iedereen zegt. Uh, ja, maar het, het zijn toch maar een stelletje. Uh, mafkezen. Daar in Den Haag. Uh, Pieter van Os heeft daar een aardig stuk over geschreven vorige het, week. Pieter van Os? Dat is een journalist van NRC. En die uh, introduceerde het begrip salonpopulisme. Uh, en dat. Gaat erom dat dus uh, politici van zeg maar, middenpartijen, Pechtold bijvoorbeeld... die dan zegt van ja, de politiek is eigenlijk één groot funzig geheel. Hè, dus dan, dan, wie, wie, wie zegt dat? Pechtold, dat weet dat? je wel. Die zei dat een jaar of zes geleden toen hij minister was... He, de, de politiek is funzig ah, ja. en uh, er wordt alleen maar gedraaid, en er worden uh, funzige deals gesloten in achterkamertjes. Toen die ventje Pechtold werd genoemd door Jan. Uh... Kereltje Pechtold, ah, kereltje. door Jan Blokker. Ja, ja, uh, dan, dan, dan denigeer je dus je eigen vak. He, je zegt, ja, het is eigenlijk allemaal. Het is een spelletje wat we doen in Den Haag. En oh. uh, dat noemde hij salonpopulisme. Dus denigrerend doen over de politiek door politici zelf. Uh, ja, dat is niet goed, denk ik. Ja, want er wordt ook steeds gesproken over Haags gedoe door precies, Haagse politici. Precies, nou en dat vind ik ook. We kunnen ontzettend lang praten in de Tweede Kamer over hoe, uh, hoe lang een debat moet duren. En met welke ministers erbij. En wanneer heeft de minister dit of dat gezegd. En heeft Pechtot nou wel of niet een strandwandeling gemaakt met Samson en met Rutte. Uh, kom op mensen. Dat gaat dus niet over de samenleving. Ja. Nee, dat snap ik. Maar nog even naar dat de, de persoonlijk aantrekken. Want je bent als politicus niet meer per definitie gerespecteerd. En dat is voor jou persoonlijk, kan ik me voorstellen, ook lastig. dat ja. mensen denken ook weer zo'n zo kerel uit de Kamer. Ja, en, maar er zit ook iets... Heb je er last van? Nee, dat, dat klinkt dan weer zo. Heb je er last van? Dat niet, nee. Ik, ik, ik ga er niet onder gebukt. En er zit ook nog een andere kant aan. Want als SP eh, vinden wij natuurlijk ook dat je... Uh, naast de mensen moet staan. En niet zozeer erboven. Uh, we hebben niet zoveel met de elite in die zin. We hebben een afdrachtregeling. Dus een SP-Kamerlid verdient een modaal salaris. En dat is heel duidelijk ook om te laten zien... wij zijn geen zakkenvullers. Bij de SP zul je nooit uh, schatrijk worden van het vak. Uh, dus in die zin vind ik het wel weer goed... dat politici uh, meer naast de mensen staan... dan dat ze ergens ver zitten... Uh, uh, uh, bovenin ergens en uh, volledig gerespecteerd worden maar er wel heel veel afstand hebben tot de werkelijkheid ja, dus dat gebrek aan respect leidt ook tot minder afstand, begrijp ik nog heel even naar dat, uh, naar dat onderzoek uh, er is behoefte aan een sterke leider vooral onder oudere vrouwen ook onder oudere mannen, met name onder, onder ouderen. maar uh, dat geldt veel breder mensen in Nederland willen, krijgen steeds meer behoefte aan een sterke leider en dat mag ten koste gaan van de democratie ja, dat is een prikkelende stelling. Maar ja, dat vinden ik, mensen. Ja, zeker. Nee, dus dat, dat, dat kunnen we alleen maar constateren. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen... en dan kom je toch echt weer bij de politieke inhoud terecht. Als je ziet dat we nu met een regering te maken hebben... die bestaat uit een grote linkse partij en een grote rechtse partij... Ja. dan is het onvermijdelijk dat dat een soort waterig compromissen gebeuren wordt... waar niemand meer precies van weet wat het nu is. En maar had je dan liever een rechtsblok gehad in Nederland? Zeker niet, zeker niet. Maar uh, we hadden het over de vraag hoe het komt dat mensen graag een sterke leider willen. Ja. En ik kan me wel voorstellen als ze Rutte bezig zien of als Samson bezig zien. Dat mensen denken, ja maar uh, die mensen die zitten allemaal waterige compromissen te verdedigen. Ga nou eens een keer beleid maken. Ja, het grappige is, dacht ik vanmiddag, dat dat bij Balken nooit gezegd werd. Terwijl die ook niet gezien werd als een enorm sterke leider volgens mij. Maar niemand had het over we hebben een sterk leider nodig. Waarom is dat dan nu? En toen waren er ook coalities. Nee, is het onderzoek toen uh, dan gedaan? En is er uitgekomen? Nee, ik, weet niet, ik heb toen in ieder geval niet die roep gehoord. Nee. Dit is voor mij vrij nieuw. Ja. Oh, oh, oh. Waar zou dat mee te maken hebben? Um... Crisis misschien. Ja, dat zou die, goed die, kunnen. Die collectieve depressiviteit. Ja, nee, dat heeft ermee te maken inderdaad dat, we, uh, dat Balkenende natuurlijk aan het begin stond van 2002 naar een lange reeks van vallende kabinetten... waterig beleid, geen echte uh, doortastend beleid. En, en dat is natuurlijk ook de troef die Samson en Rutte nu uitspelen. Hè? Ze zeggen eigenlijk, ja, misschien is ons beleid niet goed of niet duidelijk... maar u wilt toch geen nieuwe verkiezingen? Laat ons nou in ieder geval vier jaar zitten. Want anders hè, we weer uh, een nieuw kabinet. Ja, als dat je argument is om te blijven zitten, dat vind ik wel heel dun. Ja. Maar we hadden het over die leider. Mm -hmm. uh, dus je begrijpt wel dat mensen daar behoefte aan hebben. Want er is, uh, het, is, het is waterig beleid. Maar uh, ja, mensen realiseren zich kennelijk niet dat als er één leider gekozen wordt... dat ook 50% van de bevolking dat niks vindt waarschijnlijk. Nee. En daarom moet je denk ik ook uh, verder onderzoek dan doen... om, om, om, de, uh, om dit soort uh, gevolgen... Te onderzoeken. Kijk, ik kan mij voorstellen dat als je mensen nu op straat vraagt... wat vindt u van de politiek? Heeft u misschien behoefte aan een sterke leider? Ik weet niet precies hoe Kraal het heeft opgezet. Dat mensen zeggen, ja, doe maar een sterk leider... want dan gebeurt er tenminste eens iets. Als je door gaat vragen, het punt wat jij net noemt bijvoorbeeld... van goh, maar dan wordt misschien 50% van de bevolking hard uh, opzij gezet... of het krijgt zelfs autoritaire trekjes... Dan zeggen mensen misschien: Nou, ik ben toch wel blij met de democratie. Ja, maar ze hebben wel gezegd dat het mag een beetje ten koste gaan van de democratie. Een beetje. Ja, ik weet niet wat het precies is. <laughs> hoeveel dat precies is. Maar is er gebrek aan leiders in Nederland? Er is gebrek aan duidelijk beleid. Ja, maar de vraag is of er gebrek is aan leiders. Uh, uh, en ik vind onze premier nou ook niet echt een, uh, een inspirerend leider. Dus eh, als dat een antwoord op je vraag is, dan. Dat is niet een antwoord op, dat is het antwoord op de vraag of Rutte een leider is. Maar de vraag was of het er veel zijn. Als we nou wel op Rutte hadden gestemd. of op uh, Cam, uh, uh, Emiel Roemer hadden gestemd. hadden we dan een goede leider gehad in Nederland? Nou, in ieder geval een veel betere leider dan Rutte. Ja, denk je? <laughs> ja, zeker. Maar, zeker. Maar, maar dat beeld ontstond helemaal niet in die verkiezingsstrijd. Ja, maar dat, dat was het hele punt. Hè? Het beeld. Het gaat vaak over het beeld. en het de macht van het beeld. En het is heel belangrijk. Bepalen. En het woord. Uh, ja, maar uh, het, het gaat natuurlijk wat mij betreft om het beleid. En de, de tegenstelling was, ook in de verkiezingen... wil je rechtsaf met Rutte of wil je linksaf met Roemer? En uh, ja, Roemer uh, staat voor een sociaal beleid. Ja. En Rutte staat voor een, een beperkt bezuinigingsbeleid. Maar waarom is Roemer zoveel betere leider? Om precies wat ik nu zeg. Nee, dat is beleid. Ja? Maar je wilt naar het persoonlijke... Ja. Toetrekken. Een krachtige persoonlijkheid. Want het ja. idee was juist uh, bij heel veel mensen: ja, ja Roemer, daar, daar heb je, dat, dat is geen leider. Die gaat dat niet trekken. Die krijgt, die krijgt dat nooit voor elkaar. Ja. Dat was het beeld, inderdaad, wat in de laatste ja, twee heb je, weken... Heb je nu de kans om dat even bij te stellen? Ja, maar... nou ja dat, is, dat is inderdaad het beeld wat de laatste twee weken... voor de verkiezingen ontstond. Hij kwam niet daadkrachtig over. Ja, en dat is ontzettend uh, versterkt en herhaald talloze malen. En op een gegeven moment, ja, dan gaat men elkaar napapagaien... en dan is dat het beeld. Maar uh, ik denk dat wij uh, nu... Uh, we zijn nu een jaar verder. Precies een jaar verder... En dat er volop nieuwe kansen ontstaan. En dat mensen steeds meer inzien uh, van... wacht eens even, ik heb op Samson gestemd of ik heb op Rutte gestemd. Nou, uh, dat doe ik dus niet weer. Dat hoor je erg veel. Vanwege dit waterige kabinet wat we ja. nu hebben. Onduidelijk beleid en vooral bezuinigen omdat het moet van Brussel. Maar ja, we zitten nu weer in zo'n uh, tussenperiode in de tijd van de peilingen. En uh, het is denk ik het afgelopen jaar wel bewezen dat de SP met name... in die periodes van peilingen heel goed gaat. Mm -hmm. Ja, dat is uh, een, een interessante stelling. Ik, ik, moet, ik moet zeggen, peilingen zijn buitengewoon betrekkelijk. Dat is wat de SP heel erg heeft geleerd. Dat draai ik niet omheen. Uh, maar je kunt er ook geen pijl op trekken. Ik bedoel, we hebben ook 25 zetels gehaald in 2006 en dat was redelijk volgens de peilingen die we toen al een tijd hadden. Ja. Dus uh, ja, je moet ze zeker altijd uh, met een zeker wantrouwen bejegenen. Maar ze geven wel een trend aan natuurlijk. En als je nu ziet dat inderdaad de coalitie, ik geloof, nog iets van 30, 40 zetels heeft, dan is dat een trend. Uh, en dat is niet goed. Dat dat, dat dat verklaart denk ik dat mensen boos zijn. Want dat blijkt ook uit het onderzoek van Krauwel. Dat verklaart dat mensen zeggen... misschien is een sterke leider beter dan dit onduidelijke vage beleid. Uh, dus uh, daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Nog één punt uit dat onderzoek van Trouwel. Er staat dat uh, gevestigde partijen de neiging hebben over inhoud te praten. Jij zegt het gaat om het beleid, dat gaat dus om inhoud. Uit dat onderzoek lijkt dat... de Protestpartij, ik noem het toch nog maar even, want zo stond het er. Zoals de SP en de PVV inspelen op de hoop en de angsten van de kiezer. Hoe doen jullie dat? Ja, ik vind het van die verbazingwekkende stellingen. Want als een partij... Dit is uit onderzoek uit een representatief onderzoek gebleken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar uh, uh, de suggestie is dus dat de, de SP speelt in op de hoop en de angsten van de kiezer. Ja, en de PVV? En de gevestigde partijen, wie zijn dat? Is D66 een gevestigde C VDA, partij? Ja, VVD. denk D66. Ja, ja, weet je nog dat Rutte zei, eh, pas op voor het socialistische gevaar, het rode gevaar, eh, want die willen de krentenbollen inkomens afhankelijk maken. Weet je nog dat, dat, dat Pechtold zei, eh, als we Brussel nou niet snel tot een machtig eh, instituut maken dat een federaal Europa kan bouwen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dat soort dreigementen. Maar, maar wat gesteld wordt, en uh, dat wordt eigenlijk een beetje bevestigd door wat je nu zegt, is dat dat de toekomst heeft. Inspelen op angsten, inspelen op hoop, en niet zozeer over de inhoud praten, want dat is zij, dat volgen we niet. Het gaat om de personen, het gaat om de emotie. Steeds meer in de politiek. Ja. En steeds meer in de democratie, dus. Ja, dat is waar, maar ik weet ook dat er uit onderzoek blijkt dat mensen ook heel duidelijk zeggen: Van uh, ik kies op een partij omdat het programma aan me aanstaat. Ja. En, um, maar dus uh, dat gevoel heb jij niet, dat die angsten en emoties en ja, persoonlijke voorkeuren. nee, zeker wel. Ik bedoel, dat is de mediademocratie waar we in leven. De beelden he, die herhaald worden, het is veel krachtiger dan een aantal decennia geleden, natuurlijk. Over, over die verkiezingen gesproken, trouwens. He. De Vlaamse schrijver en opinieleider David van Rijbroek. Uh, die is onder meer bekend van het standaardwerk over Congo... Uh, heeft een hele uitgesproken mening over democratie en over verkiezingen ook. En ook over de manier waarop tegen, tegenwoordig politiek bedreven wordt. Uh, hij is oprichter van de G1000, dat is een platform voor democratische innovatie... en sprak vorige week in Amsterdam de Spui 25-lezing uit. En daar laten wij nu een fragment uit horen. De kranten verliezen lezers en de partijen lopen leeg. De oude spelers van de democratie... En bij het begin van de 21ste eeuw drenkelingen geworden, die zich luidkrijsend aan elkaar hebben vastgeklampt, niet beseffend dat ze elkaars ondergang daarmee bespoedigen. Het gevolg is ernaar: door de collectieve hysterie van commerciële media, sociale media en politieke partijen, is de verkiezingskoorts permanent geworden. En zulks heeft ernstige gevolgen voor de werking van de democratie. De efficiëntie ...leidt onder de electorale calculus... ...de legitimiteit... ...onder de permanente profileringsdrang. Door het electorale stelsel... ...dat we vandaag na twee eeuwen nog steeds hanteren... ...moeten de lange termijn... ...en het algemeen belang... ...keer op keer het onderspit delven... ...tegenover de korte termijn... ...en het partijbelang. Verkiezingen... ...zijn ooit bedacht... ...om de democratie mogelijk te maken. Maar vandaag... In deze omstandigheden, met deze transformaties, lijken ze de democratie veel meer te hinderen. Verkiezing wordt verzieking. David van Rijbroek was dat. Die zei een heleboel. Gaat een beetje langslopen. Uh, politiek is in de wurggreep van commerciële media, sociale media. en ook van. Politici zijn ook in elkaars wurggreep. Wat vind je daarvan? Dus een beetje waar we het net over ja. hadden. He, dus die drang van politici om maar op televisie te komen. Uh, media die uh, zaken willen um, opleuken. Ja. Dus eigenlijk, uh, daar ben je het gewoon mee eens? Ja. Ja. Wat doe je zelf eigenlijk om zoveel mogelijk in de krant <lacht> en op de radio te komen? <lacht> um, um, proberen goede ideeën te bedenken. Um, en, um, een duidelijk standpunt innemen. Uh, het is een beetje een listige vraag die je stelt. Want nou is het dus net alsof ik daar ook de hele dag mee bezig ben. En ik zal dat niet ontkennen. Ik bedoel, je moet als Kamerlid niet onzichtbaar zijn. Want dan zeggen jouw kiezers, zeg ik hoor je niet van Dijk. Wat ben je eigenlijk aan het doen de hele dag? Dus daar zit ook een spanning. Hè? Je moet ook wel laten weten wat je doet aan, aan de wereld. Ja. Uh, alleen moet het ten koste van de inhoud gaan. Hè? Maar dat, waar, dat moet je laten weten om weer verkozen te worden. Ja, precies. Maar de vraag is dus: wat doe je in de media? Ga je in de media zitten om uh, in, uh, louter in beeld te zijn? Dus dan doe je mee aan spelletjes bijvoorbeeld. Dan zie je politici ook wel eens rondlopen bij quizzen en, en dergelijke. Of doe je mee zijn er een aan gasthuizen nog onlangs? Ja, ik heb het niet gezien Collega helaas. Collega Maar ja. je moet dat dus per programma uh, afwegen. Ik zal bekennen, ik heb ook meegedaan aan Lingo. Maar dat was uh, in het Kort kader van doen, natuurlijk. de week van de taal. En ik doe ook onderwijs in mijn portefeuille. Dus dat sloot perfect op elkaar aan. Maar... Niet omheen draaien, je moet dat afwegen. Per programma, per item. Dus we hebben de media nodig, daar is niks mis mee. Maar je moet niet ten koste van alles proberen in de media te komen. Ja, en die waar van Rijbroek het over had... die, die speelt natuurlijk een belangrijke rol. Heel veel dingen doe je, ook dat gezien worden, ook in de media komen... om de volgende keer weer een mooie plek op de lijst te krijgen. Hoe, hoeveel hou, jij, hoe, hoe hou je nou bezig met die verkiezingen? Ook als die nog lang niet aan de orde zijn, zoals op dit moment bijvoorbeeld. Uh, nou, ik ben daar nu niet dagelijks mee bezig. Al komen er wel gemeenteraadsverkiezingen aan. Langzamerhand, in maart volgend jaar, uh, Europese verkiezingen. Dus die beginnen al wel bij de partijen een beetje te spelen. En het is waar Het is waar dat de democratie wordt in zekere zin getroffen... door het feit dat we elke vier jaar verkiezingen hebben. Dat partijen daar dus rekening mee houden. Dat ze gaan nadenken van, oh, laten we dit slechte idee... of dit, die belastingverhoging maar even achterwege laten... want er zijn straks verkiezingen. Dus dit, dit is de prijs van de democratie... He? Je zult rekening moeten houden met je ideeën en je plannen... vanwege die verkiezingen. Een dictator hoeft dat allemaal niet te doen. Ja. Je ziet dat ook in Amerika nu. Hè? Al, die, al die gouverneurs en al, al die uh, parlementariërs... die moeten beslissen over Syrië, wel of niet aanvallen. Dat is misschien nu een beetje achterhaald, die vraag inmiddels. Maar goed, toen dat speelde, was iedereen bezig met zijn achterban. Iedereen sprak met zijn achterban. Iedereen zat alleen maar na te denken... wat willen de mensen en ik moet over een, een of twee jaar... of wanneer dan ook weer verkozen worden. Ja, maar in zekere zin is daar natuurlijk ook weer niet zoveel mis mee, want een democratie... Dan voel je de, volk, de, de, de mening van het volk uit. Ja. ja, is ook bedoeld om... Uh, het volk of de samenleving te vertegenwoordigen. Maar ja, dan word je een beetje een spreekpop van de mensen die je gekozen hebben. Ja, je moet wel ook een zekere... Het is wel aardig als je ook nog een zeker gedachtegoed aanhangt... waarop je je kan beroepen. En dus als een steek, uit een steekproef blijkt... van 60% van de Nederlanders is voor de doodstraf... om dan te gaan roepen, nou laten we de doodstraf invoeren... dat gaat mij veel te ver. Ja. Dan, dan, dan ben je echt inderdaad een volksspreekpop. Uh, maar dat neemt niet weg dat het volgens mij best verstandig ja, is om te luisteren. Als, als, het volk, uh, in, zeg maar als 60% van het volk ergens anders voor is waar je het wel mee eens bent... dan vind je dat een minder groot probleem natuurlijk. Maar dat is het heel arbitrair. Ja, dat klopt. Uh, maar je hebt dus uh, twee zaken. Je hebt de, de mening van het volk en je hebt jouw gedachtegoed. Jouw gedachtenbasis. En zoals de SP, heeft een aantal gronduitgangspunten. Bijvoorbeeld gelijkwaardigheid uh, van mensen. Dus wij, wij zullen niet zeggen van dat mannen en vrouwen ongelijkwaardig zijn... omdat een groep mensen dat vindt. Ja, dan torren je aan jouw basisuitgangspunten. Heb je wel eens een, een standpunt veranderd... omdat de meerderheid van het volk iets vindt? Nee, nee dat, is, uh, dat is veel te makkelijk. Je kan je zeker uh, versterkt of gesteund voelen... door, uh, door zo'n uh, standpunt, of door zo'n uh, zo meerderheid... Het is natuurlijk ook vaak zo dat de SP standpunten inneemt... die door een meerderheid van de bevolking uh, worden gesteund. En dat is misschien geen toeval. Bijvoorbeeld, de aankoop van de JSF is geen goed idee. Dat vindt de SP en dat vindt minstens 80% van de Nederlanders, durf ik te beweren. 80%? Dat, denk dat ik is ja. jouw eigen onderzoek? of? Uh. Nee, nee, nee, dit is een eerder onderzoek. Maar je zou, het zou de moeite zijn om het vandaag de dag weer eens uit te voeren. Vindt u het een verstandig idee om nu een JSF te kopen... ter waarde van 4,5 miljard euro? Ja. Dus dat is een mooi voorbeeld van uh, waar het misgaat in jouw ogen. Ja, en waar uh, het standpunt van de SP samenkomt... met uh, de mening van uh, de samenleving. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook heel vaak niet het geval. En als dat steeds het geval was... was het bij de verkiezingen toch iets beter gegaan met jullie? Ehm... Uh... Ja, maar je hebt natuurlijk meerdere partijen. Jawel, maar dat is waar. Maar goed, dit is waarschijnlijk toch een teken... dat, dat er in ieder geval ook heel veel mensen het niet ermee eens zijn. Maar, maar waar het om gaat is of je je mening daardoor, daarop aanpast. En dat is dus in jouw geval niet zo. Uh, wel zegt Van Rijbroek nog... Uh, het korte termijnbelang van de partij gaat boven het lange uh, termijn en algemeen belang. Ja. Nou, maar dat is, dat is een probleem. Wat ik net noemde, hey, je hebt elke vier jaar verkiezingen. en dat uh, um, brengt politici ertoe om plannen te maken. die niet langer duren dan vier jaar. Maar dat zou betekenen dat, dat politici vooral met hun eigen, eigen politieke leven bezig zijn. en niet met de staat van het land. Ja, maar dat, dat, dat zou niet zo moeten zijn. Maar dat is inderdaad een, een zorgelijk punt. om het maar eens even politiek te bekijken. Dat zie je, je wel drukken. vaak om je heen: dat mensen meer met hun carrière bezig zijn. dan met. Met het land. Nou, met hun carrière, uh, ja, misschien komt het daar inderdaad op neer. Uh, dat je dus inderdaad partijen ziet, wat ik net zei, die denken: van oh, er komen volgend jaar verkiezingen, dus laten we maar even rustig aan doen met die plannen. In Amerika zie je dat ook inderdaad heel duidelijk. Nog een goed voorbeeld: het Centraal Planbureau. Ja, maar je gaat er nu snel overheen, moet dat is wel? Dat is natuurlijk wel vrij ernstig. Daar krijg je volgens mij uh, die, die boosheid. Van alle kiezers door. Ja, maar dat erken ik dus ook. Ik zeg dat dat is een probleem. Democratie is niet makkelijk. Verrecht onderhoud. Ja. Verrecht moed. Want je zult je standpunten moeten verdedigen. En je wordt ongelooflijk hard afgestraft als het niet deugt. En daarom is het dus aan de ene kant ook een geweldig systeem. Want als jij dingen doet die niet geaccepteerd worden door de samenleving. Dan weten ze je te vinden door niet op je te stemmen. En aan de andere kant uh, moet je uh, je niet volledig daardoor laten leiden als regering, lijkt mij. Dat wordt te dun. En dan wordt je beleid inderdaad uh, korte termijn. Daar heeft hij echt een punt van Rijbroek. En je zou, uh, het zou mooi zijn in een democratie als partijen durven te zeggen... ik ga niet alleen kijken naar wat er over twee of drie jaar uh, moet gebeuren... maar over tien of twintig jaar. En daar zijn jullie vooral mee bezig. Um, daar uh, zijn wij mee bezig En het zou goed zijn als uh, uh, de democratie en dus alle partijen daar meer tijd voor nemen ja. Nou neemt deze regering toevallig heel veel impopulaire maatregelen Dus als je dat zou doortrekken, mensen doen alleen maar wat de kiezer wil en zijn met die verkiezingen bezig Dan zou er waarschijnlijk minder bezuinigd worden Dus in die zin neemt de regering juist wel zijn verantwoordelijkheid en trekt zich wat minder aan van de kiezer ja, als het goed beleid zou zijn. Maar, uh... Nee, het gaat erom dat dit impopulaire maatregelen zijn. Hoe waar je ook op bezuinigt, is altijd impopulair. En als je, als je 16 miljard bezuinigt en daar nog eens 6 miljard bovenop gooit, daar word je niet populair van. Nou, dat is niet goed voor de verkiezingen. En dat zie je ook weer terug in de peilingen. Dus in die zin stellen ze zich toch enigszins onafhankelijk op. Nou, nee, maar dat is niet helemaal waar. Want de VVD heeft juist campagne gevoerd op dit punt. Hè? Wij passen op uw portemonnee. Wij gaan de staatsschuld aflossen. En er is dus een, laten we zeggen, ook een calvinistisch deel van Nederland... dat daar juist ook door aangesproken is en dat het goed vindt. van Bezuinigen is belangrijk en we moeten niet te veel geld uitgeven. Maar andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... die vonden dat je niet moet blindstaren op die begrotingsnorm van 3% vanuit Brussel... bijvoorbeeld, waar ik het helemaal mee eens was... die zijn zich daar nu aan gaan committeren. En dan gaat het wringen. En als dan ook nog eens blijkt dat die norm vanuit Brussel wordt opgelegd... die 3%-norm om te bezuinigen... en eh, dat er vervolgens wordt gezegd... Ah, ja, je hoeft niet die 3%-norm aan te houden... maar je moet wel 6 miljard bezuinigen, ook vanuit Brussel... Dan uh, moet ik vaststellen dat, dat deze regering zijn verstand heeft afgegeven. Ja. En niet meer zelf nadenkt, nee, maar zich door orders uit Brussel laat uh, sturen. Ja. Goed, dat, dat is een politieke mening. Het gaat erom dat het impopulaire maatregelen zijn. En we hebben het over de democratie. En die moet je dus toch nemen, als regering. Maar waarom moet je impopulaire maatregelen nemen... als ze niet alleen impopulair zijn, maar ook nog buitengewoon onverstandig Ja, maar dat is een mening. En dat, dat is niet iets wat je objectief kunt vaststellen. Dat het buitengewoon onverstandig is. Maar het, ik heb het nu over dat punt... dat je niet altijd maar de, de, de, de mening van de kiezer kunt volgen. Ja, maar ja, ik snap wel wat je zegt, maar... Um... Ik probeer het even los te koppelen van partijpolitiek... en het gewoon ja. over de democratie te hebben. Misschien moeten we weer even het woord geven aan, aan David van Rijbroek... Um, want die heeft net een probleem gesignaleerd... en heeft daar ook een oplossing voor. Aristoteles heeft het letterlijk zo gezegd. Montesquieu heeft het letterlijk zo gezegd. Rousseau heeft het letterlijk zo gezegd. Als je kijkt naar de Atheense democratie... op die duizenden overheidsfuncties die er waren als rechter, als ambtenaar, als bestuurder, als wetgever. Op die duizenden functies werden er slechts honderd gekozen... en de alle andere duizenden werden geloot. De Atheense democratie draaide helemaal rond het principe van loting. Zelfs in Venetië, zelfs in uh, Firenze, in de renaissance... op de hoogtepunt van een bloei... werkte die stadsbesturen opnieuw op het lokale niveau met loting. Ja, geen verkiezingen dus, maar een loterij... Hoe zou je dat vinden? Ja, ik denk dat je het nog even moet uitleggen, ook voor de luisteraar. Want het gaat er dus om dat we de politici niet meer gaan kiezen, maar ja. loten. Nee, hij heeft net geconstateerd dat die verkiezingen politici verlammen. Dat ze voortdurend met die verkiezingen bezig zijn... en daardoor de waan van de dag volgen en elkaar het moeilijk maken. Voortdurend bezig zijn met de gunst van de kiezer. En hij zegt, je kunt dus beter maar gaan loten, dan heb je dat probleem niet meer. En ja. dat dat dus ook in het verleden gebeurd is... Hè? in Athene, in Florence, in Venetië. Ja. Nou, ik vind het een heel um, uh, interessant <laughs> idee. <laughs> maar het lijkt me buitengewoon onverstandig. Want dan ontstaat dus willekeur. En uh, ik heb de, er roept ook heel veel vragen op. Want wie worden er dan gelood? Zijn dat alle mensen uit het land die beschikbaar zijn... als een soort jury in een rechtszaak? Uh, ik denk iedereen die wil... Als je aan de loterij mee wil doen, dan... Uh... Ja, oké, okay. dus dat zijn alle mensen die zeg maar, politieke belangstelling hebben. Die zeggen, ik wil wel minister worden of ik wil kamerlid worden. En dat komt dan op een lijst. En dan wordt er een uh, soort shuffle. Een, uh, een, een, en dan wordt er geloot. Dan wordt er bepaald van... mijn uh, dartpijltjes, die komen in de regering, of niet? ja Ik weet niet precies hoe de over de loterij zelf heeft hij zich niet uitgelaten. <laughs> nee, maar het lijkt mij dus niet, niet goed. Want dit is willekeur en buitengewoon ondemocratisch in die zin. Want democratie, de essentie, is dat het volk bepaalt. En ja, maar dat je... is wel nog steeds zo. Alleen uh, word je bij toeval aangewezen. Maar dat is nog steeds het volk natuurlijk. Het zijn mensen uit het volk die gekozen worden of geloot. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, dat kan dus betekenen dat er iemand wordt aangewezen die totaal geen draagvlak heeft. Die helemaal niet gesteund wordt. Die... Dat zou goed kunnen, ja. Maar hij zei ook nog, hij gaf ook het voorbeeld van, je zou het kunnen verdelen over de kamers. Dus de tweede kamer uh, kiezen, eerste kamer loten. Zodat uh, het, het, uh, het, ja, het controlerende. Uh, nou mm -hmm. ja, de controlerende kamer. Uh, ...in ieder geval losstaat van die waan van de dag. Daar niks mee te maken heeft. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het mooi. Uh, voor de literatuur. Maar ik vind het geen serieus voorstel. Want dan krijg je dat, dat burgers over de schouder van politici meekijken... ...of zelf politicus worden. In ieder geval, het komt veel dichter bij de mensen. Waarom? Nu, nu kunnen mensen toch ook meekijken? Ja, maar dan kun je ook meepraten door uitgeloten. Ja, het is mijn idee ook niet, moet ik zeggen. Maar... <laughs> nee, maar Iedereen is nu toch ook vrij om een partij op te richten. Dat is zo mooi aan democratie. Iedereen kan actief worden binnen een bestaande partij. En kan daar vertegenwoordigen. van Maar hoe moet je dan loskomen van die waan van de dag? Ja, dat is de rechte vraag. Um... Ja, door en dan kom je op het op de, de, de punt van moed. Van uh, proberen die waan van de dag te doorbreken. En daar spreek ik ook mezelf aan. Uh, en dus verder te kijken dan alleen het nieuws van vandaag. En daar snel even een slimme reactie op geven. En uh, na te denken over de lange termijn. En in alle bescheidenheid vind ik dat de SP uh, ook zeer betrouwbaar is in die zin. En ja. we hebben... Uh, al uh, jarenlang een, een structureel uh, uh, een visie die zegt van we zijn doorgeslagen in het neoliberale denken en we moeten toe naar een sociaal Nederland. Wat opvallend dat je zo enthousiast bent over de SP. Ja, de leuk tijdens. hè. Ja, het, <laughs> ik ben uitgeloot en sindsdien voel ik me er helemaal thuis. <laughs> <laughs> um, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, daar moeten we het nog heel even over hebben... want dat het te verdwijnen. Dat is een centrum in Nijmegen... en een aantal Kamerleden heeft zich sterk gemaakt om de, om de subsidie weer terug te draaien... om ervoor te zorgen dat ze toch door kunnen gaan daar in Nijmegen. Waar, daar was jij er ook één van, heb ik begrepen. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat dat centrum blijft bestaan... en dat wij dus naar onze eigen geschiedenis, een parlementaire geschiedenis, kijken? Omdat eh, historisch besef van groot belang is omdat het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis... dat schrijft letterlijk de parlementaire geschiedenis. Dus, dus de geschiedenis van het Nederlands parlement. Ze zijn nu geloof ik bij 1970 en ze doen elk jaar... Mogen we eens opschieten dan? Ja, schrijven ze een periode. En mevrouw Jet Bussemaker, minister van Onderwijs... wilde dat dus met één pennestreek opheffen, die handel. En dat zou betekenen dat dus de geschiedschrijving van ons parlement... in één keer uh, weg zou zijn. En jij wil ook nog graag in dat boek komen... Je hebt me in één keer door. Maar nee, daar gaat het helemaal niet om. En dit brengt mij ook op een ander punt. Van... Nee, dat we, ik wil niet naar het andere punt. Want ik wil even weten waarom dat zo belangrijk is... om die geschiedenis te schrijven. Omdat dat uh, gaat over onze geschiedenis. Over historisch besef. Maar wat leren, hoe, wat leren we daarvan? Hoe zijn besluiten tot stand gekomen? Hoe zijn wetten tot stand gekomen? Wat, wat is de afgelopen 30, 40 jaar, 50 jaar, uh, 100 jaar? Welke partijen hebben in de regering gezeten? Welke partijen zijn verworden tot andere partijen. Het CDA, uit welke partijen bestond die vroeger? De VVD, waar komt die vandaan? Waarom is dat belangrijk? De Partij van de Arbeid. Dat is, dat zijn, dat is onze ideologische achtergrond. Hoe zit het met de sociaaldemocratie? Hoe zit het met ja, het liberale, we nooit vergeten. het goed. conventionele gedachtgoed? Nee, maar ik, mag ik toch nog even nee, zeggen... Want nee, want ik wil... Nee, dat mag hey, toch niet. Want ik wil nog even naar iets anders. De do-democratie. Want oh. dat punt moeten we ook nog even bespreken. Uh, daar heeft Ronald Plasterk zich bijvoorbeeld over uitgelaten. Die zei, de, de overheid kan niet meer alles regelen in het land. Er is ook geen geld meer voor. Dus het is mooi dat er aan de basis in dorpen, in wijken, in steden... dat daar initiatieven worden ontplooit. Bijvoorbeeld volkstuintjes, noem maar op... waar mensen de, de stad mooier mee maken. Of speeltuinen. Of in Koevoorden mochten mensen hun eigen begroting schrijven. Ik weet niet precies wat ze ermee gedaan hebben. Maar die democratie, mensen er veel actiever bij betrekken. Wat vind je daarvan? Nou, dat, is, uh, dat, is, uh, dat past naadloos in het gedachtegoed van de SP. Dus en... is het goed? <laughs> um, ja, en dat zal ik uitleggen. Want um, kijk, de SP is een partij van onderop. En waarom zijn we dat? Omdat we niet vinden dat je vanuit Den Haag allerlei dingen moet bestieren. Maar je beter dat met mensen samen kan doen. En wij vinden het dus goed als er lokaal initiatieven worden ontplooid. Als mensen binnen hun buurt, hun omgeving zaken op poten zetten. In plaats van ze, dat ze zeggen van... laat dat maar door een anonieme bureaucratie gedaan worden. Dat is mooi als mensen lokaal actief zijn. Als je dat bedoelt met doet democratie, dan vind ik dat goed. Ja. En zie jij dat ook om je heen dat dat meer gebeurt? Ook uit noodzaak misschien omdat de overheid niet meer alles kan? Ik woon zelf in Amsterdam en uh, ik zie dat dus niet heel direct in mijn omgeving. Maar ik lees er wel veel over. Er zijn heel veel mensen die zeggen, weet je, die overheid doet het toch niet meer. Ik ga het zelf wel doen. Ja. Of dat nou zijn? Is dat goed, zijn? He, dat de overheid niet meer alles doet? Want jullie zijn een partij geweest die altijd toch een beetje hebben gezegd van de overheid moet, ons, uh, moet voor ons zorgen. De overheid moet veel doen. Jullie nee, dat was veel... de Partij van de Arbeid. En de SP toch ook? Nou, ik vind dat, de, uh, dat een overheid moet uh, randvoorwaarden regelen voor sociale voorzieningen. Rond onderwijs, gezondheidszorg. He, dat zijn dingen die van ja. ons allemaal zijn. Maar gaat alsjeblieft niet kapot regelen van boven. En dus Zorg. is het goed dat die initiatieven door burgers zelf worden ontplooid, zeg ik maar even. Want wij, ik moet nog even vertellen wat wij straks gaan doen. En dan praten we door met onze luisteraars. En van de luisteraars wil ik graag weten uh, of die uh, suggesties hebben... om de democratie in Nederland te verbeteren. Zou u het heft zelf in uh, uh, eigen hand willen nemen in uw omgeving? Dus die democratie. Of zou u mee willen doen aan een loterij om in het parlement te komen bijvoorbeeld? En wat vindt u van een sterke leider? Wil ik ook nog wel. Dus al die zaken die we besproken hebben, die wil ik graag doornemen straks. 0801121. voor de bellers. Kaasdaluna.ncv.nl voor de mailers. En hekje Kaasdaluna voor de twitteraars. We gaan luidelijk bijna buiten adem. Maar ik kan even bijkomen tijdens hoorspel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 Part. Uh, toen we twee jaar geleden de taken verdeelden voor het bulletin, toen heb je gezegd dat jij geen boekbesprekingen zou schrijven, maar dat je je bijdrage op een andere wijze zou leveren. Je hebt nooit gezegd waaruit die bijdrage dan zou bestaan. Moet ik daar dan verantwoording van afleggen? Ja, dat vind ik wel. Waarom dan? Omdat ik het hoofd van de afdeling ben. Uh, ik begrijp wel dat dat vervelend is. Ik ben er ook niet voor een plezier, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de werkverdeling. Ik zie niet in waarom ik zo'n beslissing niet zelf zou mogen nemen. Moet toch genoeg zijn als ik dat meedeel? Omdat als jij het niet doet, anderen ervoor opdraaien. Maar daar doe ik dan toch weer ander werk voor? Zo werkt dat niet. Als je in een team werkt, dan kun je niet op je eigen hartje beslissen... wat je wel en niet doet. Dan moet je erover praten en je motieven geven. En die motieven moeten dan ook nog door de anderen geaccepteerd worden. Anders krijg je scheve verhoudingen. Daar heb ik anders nog niks van gemerkt. Daar heb ik wel wat van gemerkt. En daarom praat ik er nu over. Zie je? Zo gaat het nou altijd. Jij verschuilt je achter anderen. Zeg dan liever dat het jou zelf te veel is om mijn recensies te schrijven. Dat is me niet te veel. natuurlijk is je dat te veel. Anders zou je toch niet over beginnen... Ik begin erover omdat ik merk dat de sfeer op de afdeling eronder ligt. Ach, daar geloof ik niks van. Dat zeg je maar omdat je niet verdraagt dat ik een andere opvatting van het vak heb dan jij. En als het aan jou had gelegen, was ik hier nooit aangesteld. Dat heb ik aan meneer Beerta te danken. Jij hebt nooit wat in me gezien. Je vergis je. Vergis me niet. Ik heb dat heel goed gemerkt. Ik vind het best dat jij een andere opvatting hebt van het vak. En ik wil daar ook de ruimte voor maken. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij de opdracht hebben gekregen om dat tijdschrift te maken. Daar konden we niet onderuit. Ik kon daar in ieder geval niet onderuit. En jullie hebben dat geaccepteerd. Ik was er anders tegen. Jij was er tegen, maar je hebt je tenslotte bij het besluit van de meerderheid neergelegd. Ja, zie je wel, daar heb je het nou weer. Jij gebruikt de meerderheid om mij te dwingen, terwijl je vroeger zelf ook tegen publiceren was. Ik ben wel tegen publiceren, maar ik begrijp ook dat dat tenslotte niet is te verdedigen. Ik vraag van jou ook niet dat je aan de lopende band recensies en artikelen schrijft maar dat je van tijd tot tijd je loyaliteit tegenover de afdeling toont... door je nek uit te steken. Iemand die zich altijd overal aan onttrekt... omdat hij geen vuile handen wil maken, zet onvermijdelijk kwaad bloed. Je weet heel goed dat het niet is omdat ik geen vuile handen wil maken. Maar ik weet ook dat wij die allemaal wel maken... en dat het zo wordt uitgelegd. En dat ondermijnt het gevoel van saamhorigheid. Daar gaat het mij om. Zie je dat? Dat is nou wat ik zo verschrikkelijk vind... dat je mij op deze manier dwingt om vuile handen te maken. Ik wil zelf kunnen bepalen wanneer ik iets wil publiceren. Als je deel uitmaakt van een groep, dan kan dat mij tot op zekere hoogte. Maar ik wil helemaal geen deel uitmaken van een groep. Ik ben geen padvinder zoals jij. Dat is niet zo'n verschrikkelijk aardige opmerking. Nee, zo, zo bedoelde ik het ook niet. Ik bedoel, ik, bedoel, ik bedoel het zakelijk. Als je bedoelt dat ik behoefte heb aan loyaliteit, dan heb je gelijk. Het kan me trouwens niet schelen om een padvinder genoemd te worden. Nee, zo bedoelde ik het echt niet. Ik bedoel dat jij gelooft dat het mogelijk is om solidair te zijn... en niet wil inzien dat we in een prestatiemaatschappij leven. Ik zie wel in dat we in een prestatiemaatschappij leven... maar ik vraag aan jullie geen prestaties. Prestaties interesseren me niet. Alleen dat je doet wat je kunt. Die recensie die jij in de tijd geschreven hebt... over het boek van Jan Everaert vond ik voortreffelijk... Het is geen kwestie dat je het niet kunt. Ik zal er nog eens over denken. Dag, Marion. Bart is ziek. Ach, wat heeft hij? Hij zegt dat hij moe is en een paar dagen thuis wil blijven. Ik denk dat hij zich erg druk heeft gemaakt de laatste tijd. Hij leeft niet gemakkelijk... Hij trekt zich de dingen soms erg aan. Doe hem mijn groeten. En zeg hem dat hij zich niet hoeft te haasten. We houden zijn plaats wel warm. We maken ons wel. Ik zal het doen. Dag, Marion. Dag, Maarten. Bart is ziek. Wat heeft hij? Hij is moe. Hoe gaat het met jou? Niet zo best. Ik weet niet of ik het volhoud tot die mannen komen. Wat heb je dan precies? Zodra ik het bureau binnenkom, dan voel ik die plek in mijn buik. Ik denk dat iedereen wel een of meer van zulke plekken heeft. Dan moet iedereen maar thuis blijven. Mijn gezondheid komt op de eerste plaats. <klaars> Als je ze ziek. Wat scheelt hem? Oververmoeid. Ook al? Ik hoor niet anders. We hebben een ongezond beroep. Ik zal het doorgeven. Dank je. Heb jij dat nu ook? Dat je s'avonds niet meer kunt lezen? Omdat je te moe bent. Nee, omdat je pijn in je ogen krijgt. Ik kan wel eens niet lezen, maar dat is dan uit weerzin. Ik zou wel kunnen lezen, maar dan lig ik de volgende dag in bed met pijn in mijn ogen. Dat lijkt me niet gezond. Nee, dat is het ook niet. Met koning? Met Jaap, kom je even. Ik wil nog een voorbespreking houden voor die mannen komen. Ik kom. Balk wil nog een voorbespreking houden. Als je mij vraagt, dan is die man op van de zenuwen. Goedemorgen. Hè? Ah, Joop. Uh, misschien kan Adje vast helpen met het tentoonstellingsmateriaal. Uh, ik ben even naar Balk. Welke kaarten wil je laten zien? Uh, kaarten waarmee ik de problemen kan laten zien. In ieder geval de roggenbroodkaart. Ik denk dat ik zo terug ben. Hm. Bekijk het nog eens en laat het me dan zien. Maarten, pak een stoel. Ik heb intussen inlichtingen ingewonnen... en de verwachting is inderdaad dat deze man straks de opdracht krijgt... om de bezuinigingen door te voeren. We zullen hem dus met alle egaars moeten behandelen. Bovendien ben ik gewaarschuwd dat het departement op het standpunt staat... dat er zo langzamerhand wel genoeg verzameld is. De nadruk ligt op onderzoek. Denk er dus om dat je straks, als we op de afdeling komen... het accent legt op het onderzoek. Dus, Maarten, ook geen aandacht voor je kaartsysteem. Laat ze dat ook maar niet zien. Maar ons onderzoek is toch juist gebaseerd op wat we verzamelen? Maar geen verzamelen meer om het verzamelen. Dat doe ik ook al lang niet meer. We ontvangen ze hier. Ik zal ze toespreken. Jullie zegt alleen wat als je iets gevraagd wordt. Maar dan zo kort mogelijk. Die man moet een gunstig beeld van het bureau krijgen. Als dat achter de rug is, gaan we de afdelingen langs. We beginnen boven bij Volkscultuur. Laat je ze de kluizen nog zien. Ik zal zeggen dat we kluizen hebben om het belang van ons materiaal te onderstrepen, maar ik laat ze niet zien. Muziek? We doen die onderzoek? Ik dacht dat Elshout alleen liedjes verzamelde. Matser maakt een bibliografie. Oh ja, die bibliografie. Nee, een bibliografie is geen onderzoek. Muziek staan we over. Mm, mm. Nog vragen? Nee, ik geloof dat het wel duidelijk is. Dan zien we elkaar hier straks terug om twee uur precies. Maarten, wat vind je er zo van? Hier liggen de liedschriftjes. Hier een kaart met de plaatsen waar ik ze verzameld heb. Daar de fiches van Freek. En uh, we hebben de bandrecorder geïnstalleerd... voor het geval de heren van het departement wat zouden willen horen. Ja, uh, Freek. Het gaat niet door. Komen ze niet? Palk wil de nadruk leggen op het onderzoek... En niet op het verzamelen en het bibliografische werk. Dat had je dan wel eens eerder mogen zeggen. Ik wist het niet eerder. Het departement schijnt te vinden dat er genoeg verzameld is. En heeft dat voor ons ook nog co co consequenties? Zover is het nog niet. Maar Balk wil jullie dus bij de rondgang overslaan. Nou, dan ruimen we het maar weer op. Het spijt me. <kliek> Balk wil dat de nadruk komt te liggen op het onderzoek. Wat er nu over het verhaalonderzoek ligt... die handschriften en de bakken van het kaartsysteem kunnen dus beter weer weg. De vorige keer vond hij het kaartsysteem juist zo belangrijk. Ja, maar het departement schijnt daar tegenwoordig anders over te denken. Dan halen we het weer weg. Wat wil je er dan leggen? Als we nou de kaarten van de nageboorte, de kerstboom, de dorstvlegel... en het roggebrood achter elkaar leggen, dan kan ik daaraan laten zien wat de problemen van dit soort onderzoek zijn, als ze dat horen willen tenminste. De kerstboom illustreren we dan met vragenlijsten. De dorstvlegel met foto's, tekeningen en landbouwverslagen. Het roggenbrood met een keurboek en een bak met fiches van keuren. Dan kunnen ze zien hoe arbeidsintensief ons onderzoek is. Dus toch fiches. Ja, natuurlijk. We laten het toch niet door het departement bepalen hoe wij onderzoek doen. En die nummers van het bulletin? Met jou en mijn artikel kunnen we ze die dan niet cadeau geven? Die nummers geven ze cadeau. Ik stel voor dat we eerst de thee gebruiken in mijn vergaderkamer. Ik zal een kort exposé geven over het onderzoek op ons instituut. U krijgt dan uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen... Daarna volgt er een rondgang langs de afdelingen... zodat u zich een indruk kunt vormen van het vele werk dat hier verricht wordt. Uh, graag. Maarten, wil jij meneer Goud even waarschuwen dat hij de thee brengt? Dus, ik heet u nogmaals hartelijk welkom. De laatste keer dat wij op ons instituut een deputatie van het departement hebben ontvangen... was, als ik het wel heb, in 1937... Ons instituut was toen nog gevestigd in het hoofdbureau. Ja, U met de zich dus niet alleen in een hout. Meneer Goud, het is zover. Maar ook in een van de oudste instituten van het land. Graag. Een instituut waarom ons land in het buitenland benijd wordt... en dat in Nederland, met het WNT en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek... als enige onderzoek doet naar de Nederlandse volkstaal, de namen, de cultuur en dat dus waarlijk een monument genoemd mag worden. Een Nederlands monument, in de ware zin des woords. Maar niet een monument in de gangbare betekenis, geen versteende vorm... maar een springlevend centrum van onderzoek... waaraan regelmatig nieuwe loten worden toegevoegd... zoals nog zeer onlangs het middeleeuws Bronnenboek... een werk van grote geleerdheid... waarvan de uitvoering in handen is gelegd van dokter Kloosterman die hier aan mijn rechterhand zit. En dit is de kamer waar het onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur plaatsvindt. U vindt hier een kleine tentoonstelling. Het hoofd van de afdeling, de heer Koning, zal u daarbij een nadere toelichting geven. Ik geef u eerst de drie tot nu toe verschillende nummers van ons bulletin. U vindt daarin een aantal voorbeelden van het soort onderzoek dat wij op het ogenblik doen... En dan hebben we hier op de tafel een aantal kaarten liggen... die de problemen die we bij dat onderzoek tegenkomen illustreren. Een van de dingen waar wij ons mee bezighouden... is het opsporen en verklaren van cultuurgrenzen. Op deze eerste kaart, de kaart van de nageboorte van het paard... ziet u een voorbeeld van zo'n grens. Als u goed kijkt, kunt u die hier zien lopen, dwars door Brabant... Ten zuiden van die grens werd tot voor kort de nageboorte begraven. Ten noorden daarvan werd hij opgehangen. Het probleem is dat de ouderdom van die grens alleen te bepalen is... met behulp van aanvullende historische gegevens. Die ontbreken in dit geval. Een voorbeeld van cultuurgrenzen waarvoor we wel over historische gegevens beschikken... vindt u op de kaart waar meneer Drees nu naar kijkt. Dat is de kaart van het roggenbrood... Ik geef toe dat het wel ongewone onderwerpen zijn. Het moet, moet, moet kunnen, neemt u mij niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet. Ik zou er zelf ook op moeten wennen.